Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is opnieuw onderzoek wat aantoont dat je minder snel in het ziekenhuis belandt met Omicron. Volgens het Britse onderzoek is de kans een stuk kleiner, 50 tot 70 procent... dan met de Delta-variant van het coronavirus. En dat is een goed teken, zegt deze deskundige. Naar de toekomst toe... ...zou dit ook het ticket uit de epidemie kunnen zijn. Het ticket uit de pandemie, dat we toch naar een mildere variant gaan... ...waar we misschien niet elk jaar zoveel last van hebben. Toch blijven deskundigen voorzichtig. Deze variant is wel een stuk besmettelijker... ...waardoor meer mensen klachten kunnen krijgen. Gisteren verschenen er ook al onderzoeken die deze kant op wezen. Dit keer zijn alle omikron-gevallen in het Verenigd Koninkrijk sinds november geanalyseerd. Ook in Griekenland rukt de Omikron-variant op en daarom worden de regels ook daar strenger. Eén opvallende, in de supermarkt en in het OV moeten Grieken een dubbel mondkapje op. Of een speciaal soort medisch mondkapje. In Valkenburg kunnen veel mensen de kerstdagen niet thuis doorbrengen. Het herstel van de huizen na de overstromingen van afgelopen zomer duurt veel langer dan gedacht. Weinig gebeurt, ja. Er zijn zoveel partijen bij betrokken. Je hebt een expert, je hebt een contra-expert, je hebt verschillende aannemers. Aannemers die hun afspraken niet nakomen. De overheid en verzekeraars zijn nog steeds bezig om de schade van 2200 meldingen te beoordelen. In Amsterdam, in de keuken van het Leger des Hels, is het alle hens aan dek. Er wordt voor 800 man gekookt. Omdat restaurants moeten sluiten, bleven die met veel producten zitten. En die zijn allemaal gedoneerd voor de dak- en thuislozen. Geweldig, vinden ze bij het Leger des Hels. Prachtige spullen. En dat zorgt ook dat het echt een, echt een prachtig diner is. Je kan, het, je kan het in een restaurant opdienen, uh, maar wij brengen het op straat. We brengen het in een prachtige opvang. Uh, ja, cadeautjes. En dus is het smullen in de opvang van onder meer ratatouille met krieltjes en een fijne zalmsalade. Dan nog het weer, bevolkt vanavond hier en daar wat regen. Morgen zacht ook wat motregen en dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Met nu nu, Alternative FM. Hold you for a minute, I will hold you for a little while.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 We'll de singles uit 2021... ...die naar mijn idee... ...heel erg hoog op het lijstje staat... ...op het persoonlijke lijstje dan wel te verstaan... ...is deze van Joey Vriend... ...met Smile... En uh, mocht je uh, nog willen dat je hem volgende week nog een keer hoort... dan heb ik goed nieuws. Volgende week komt hij er ook hiervoor. Want uh, ik heb nog wat interviews opgenomen in oktober... bij het tienjarige bestaan van King Forward Records in de Piers. Daar heb ik uh, gesproken met uh, deze Joey-vriend. Maar ook met uh, bijvoorbeeld Jacob D. Edward en Ruud Bakker van Baker Songs. En die interviews die moeten toch uitgezonden worden. Dus dat wordt een speciaal uur. Dus, uh, dat uh, is het uh, King Forward Records uurtje. Um, en wanneer dat uh, precies uh, zal zijn, ik denk dat het uh, tussen 7 en 8 en anders tussen 8 en 9 gaat worden. Sowieso niet in het laatste uur. Dus dat weet je dan al van tevoren. Ik zei al, uh, waarom uh, was hier uh, de heer Marcus van Dam zo vroeg? Uh, die was ik vergeten af te melden, want uh, ja, vanwege de omikron gaan wij voorlopig eventjes nog uh, niet beginnen met uh, wat uh, live sessies. Dat doen we dus niet. En uh, we kunnen beter het uh, zekere voor het onzekere nemen. Maar als het aan mij ligt en als het ook aan Mars ligt... dan, dan gaan we dat uh, ergens uh, halverwege januari gewoon weer opstarten. Dan, uh, dan gaan we dat uh, weer doen. Uh, dat we dan weer gewoon uh, live optredens hier uh, gaan uh, doen... in de studio van ZFM Zandvoort. Of ZFM Zandvoort, hoe je het maar doen wilt. Um, dat is voor, uh, voor dat uh, moment. Maar we hebben natuurlijk uh, nog meer dingen. Er is één telefonisch interview vanavond... Die vindt rond half negen uh, plaats. Uh, dat is uh, met uh, Frank Bond. Uh, want er zijn een aantal zaken over de NH-pop... waar we hem even over kunnen uh, bevragen. Maar ook uh, vanwege het uh, verhaal Francis Alban Blik. En uh, ook die staat op het lijstje voor vanavond... als het over het overzicht van 2021 gaat... in deze Vloedgolf-editie. Want ik doe hem vandaag alleen... Um, de bedoeling is dat we in januari gewoon weer uh, dat uh, weer uh, gaan doen. Uh, met, met alles en nog wat. En dan zal Kirina en Gijs er ook weer bij zijn. Uh, als weer een beetje mee zit. Nu even niet. Maar we hebben natuurlijk muziek uit 2021. En deze dame komt uit de buurt van Enk Huize. Marianne Lichthart heet zij. En ze heeft een album uitgebracht. Waar ook onder andere dit nummer op staat. Maybe Tomorrow. I've been one. We were trying. At the end of the day, we're just finding a way between honest mistakes and a heart that breaks. Under blood red skies, we would drink and cry. We were dying. We were dying for one more night. With you. Jeep, though you should. We grew up that day, one last embrace in the winter. Rain. We were 17 and you're so naïef. We would try we would try Kai was dit met december. Uh, die had hij dus uiteraard uh, deze maand uitgebracht. Uh, en dat uh, was ook uh, wel duidelijk uh, te horen. Um, hij is hier ook uh, geweest in augustus van, uh, van dit jaar ook onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Uh, we zien hier live, aanwezig om het een en ander uh, te doen... en ook wat te vertellen, want hij heeft ook iets uh, te maken met uh, nh -pop. Hij uh, presenteert de online uh, versies van uh, de demodrops... en die uh, mensen die dat uh, allemaal aanleveren. Maar daar hoor je vanavond ook nog wel het een en ander over... over hoe dat uh, verder gaat. Uh, de demodrops zijn, als het goed is, geweest, maar dan is het natuurlijk wel de vraag uh, wat het allemaal heeft opgeleverd... en wat men er verder mee gaat doen. Want dat is natuurlijk wel een uh, ja, uh, zaak om een beetje de Noord-Hollandse muzikant... een beetje uh, een hart onder de riem te steken, juist nu. Want uh, voorlopig uh, zitten er optredens en dat soort zaken er niet in. Um, daarvoor hoorde je Marianne Lichthart. We hebben daar op onze eigen website uh, nog het een en ander verteld. En dan heb ik het weer over de website van Alternative FM. Um, zij heeft uh, dit jaar een uh, album uitgebracht en daar stond dat nummer Maybe Tomorrow ook op. Uh, weer terug naar het uh, verhaal van 3 voor 12, Noord-Holland. Want uh, daar uh, ben ik dan ook nog uh, redacteur uh, van. En dat is ook uh, de reden waarom we uh, samenwerking aan zijn gegaan. Dus alles schuift een beetje uh, uh, in elkaar en uh, gaat ook een beetje door elkaar heen. Dat is niet erg in dat, uh, in dat opzicht. Uh, een van de mensen die in uh, de release overzicht uh, van november is meegenomen. is Sophie Janna. En uh, zij heeft uh, een album uitgebracht. Uh, dat, dat zijn ook uh, voor een deel bestaande werk. maar ook een aantal nieuwe nummers staan erop. Of uh, ja, die bestaande nummers. die heeft ze dan weer opnieuw afgestoft. en in een ander jasje gestoken. Zo is het, want dan zeg ik het goed. En een van die nummers die uh, erop staan. dat is uh, dit nummer. En wat uh, ook heel erg leuk is, is dat hij uitgebracht is door uh, Revenge Records. En dat nummer dat heet uh, Starlight. Dit is trouwens niet de enige die bij Revenge Records het materiaal uitbrengt. Want Sterrenweldering die we straks ook nog tegenkomen, doet het ook. Put up your tent beneath the of a starlight. Reminds me of a year ago I'm fighting in the total the night sky and I wish that you were here and they're falling on the deck But They also cover all the derail train wrecks and a gunshot fill the air We heard it here and there in every way Get wasted and we talk Longing and restraint, but I'm never once the same when October rings the bell. Zeker En, en dat uh, de, de naam van Paul Bond een beetje over de wereld uh, begint te gaan... Dat, dat is nu wel duidelijk. Uh, wel in een uh, wat, uh, wat uh, obscuur circuit natuurlijk. Uh, of in ieder geval in een uh, circuit waar niet de mainstream pop uh, te vinden is. Ik moet het goed zeggen. Uh, en dat is um, uh, bijvoorbeeld op een website in Amerika... Uh, de Americana uh, website. Nou, niet helemaal waar. Want de, het is een Engelse uh, website... Maar daar hebben ze hem ook al gevonden. En uh, dat heeft uh, te maken met uh, het uh, werk wat hij heeft afgeleverd dit jaar. Sunset Blues, die, uh, dat uh, seven, een track mini-album. Waar onder andere ook uh, dit nummer The Seasons of The Econ op uh, staat. Uh, maar goed, uh, Paul heeft ook heel veel mazzel gehad. Want 18 november kon hij nog... Een, een, ja, een evenement organiseren in de Rode Bioscoop... om die Sunset Blues aan de man te brengen. En terug nog even naar dat uh, verhaal van uh, Americana UK. Want dat is uh, de Britse variant uh, daarvan. Uh, hij, heeft, uh, ja, hij laat daar een goede indruk achter. En dat, is ook, uh, uh, dat straalt ook echt overal vanaf... Met, met hetgeen wat hij maakt... En, uh, hij is ook gevraagd uh, door andere grote muzikanten, zoals een, uh, Jorik van Noorden. En hij werkt ook uh, samen met uh, een, bijvoorbeeld een Danny van Tegelen... die we gisteravond nog aan het werk hebben gezien in de begeleidingsband van uh, Blauwsson. Dus dat, uh, dat zegt al genoeg. Uh, in het uh, circuit, als het gaat om uh, de muzikanten die gevraagd worden om te spelen, um, bij verschillende uh, muzikanten, uh, grotere muzikanten. Zo werkt het. Ja, ik kom er haast niet meer uit eigenlijk. Maar uh, je begrijpt wel wat ik bedoel. Het gaat om uh, dat, uh, dat iemand dan gevraagd wordt om als sessiemuzikant in een band plaats te nemen. Dat is het goede woord wat ik zoek. Uh, goed. Uh, ja, dan krijg je ergens op een gegeven moment uh, veel te veel. <laughs> veel te veel doet op een uh, dag als deze. We gaan weer uh, terug uh, in de tijd. Dit is ergens in het uh, voorjaar. Er uh, is een dame die. Uh, die ook uh, een beetje R&B, soul-achtig en met een vleugje jazz maakt. Uh, het laatste nummer, dat hebben we, hebben we een tijdje terug uh, gedraaid. Uh, het is van Rona Rode, dus, want uh, dat is de dame om wie het uh, gaat. Um, ze heeft uh, Ride Beside You, die hebben we al uh, een uh, paar weken terug hebben die we veelvuldig laten horen. Maar waar begon het uh, al mee? Nou, daar begon het met dit nummer begon het mee en dat nummer dat heet You. See you. Maar zo Heb een stem en mijn liedjes en mijn kindhoud, En een plekje waar ik hoop, ben op en daar op drie hoog Heb een meisje, ze masseert me en ze zingt ook Ik ben een lach met een tranen en een knip oh. Je mag scheuren door de bochten, maar de weg is glad Ik heb zeker alle carrière weggepakt ze zeggen veel op die van zonder zeggenschap Ik werd stil op mezelf, mentality werd het dat Ik wilde tijd hebben, wilde geen bedrijf hebben Nu heb ik beide boekhouder voor erbij En breng ik LJ zoete witte wijnen Proost ik elke dag een glas zonder week einde Het spijt me, ik kan niet zijn wie ze willen haten Ik pak Hummel op om een film te maken Wijze woorden, wilde haren Vele creatieven vallen in herhaling de rest zoekt zichzelf sinds de lift af Ik van niet uit, karakter, ben geen spin-off Skip geld, skip trots, beter skip hopes Als je niet leeft tussen de regels is het zinloos Er is al vast geld, sir Waar ik misloop. Yeah. er In een wereld waar ik niet van kan proeven Ach baby, dit is dan maar zo ik heb een stem en mijn liedjes en m'n ho. En een brekkie waar ik hoop en daar op drie Ik heb een meisje, ze masseert me en ze zingt oh. Ik ben een lach met een tranen en een knip oh. Het zou kloppen als je denkt dat ik spoiled ben. Gezonde vrienden, gelukkige liefde en een mooie fan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 En zij waren het laatste die hier geweest zijn. Rens en Crazy met Lola B. Er is ook bij 3 voor 12 een videoclip van hun te zien. Volgens mij weer van een ander nummer. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. En daarvoor hoorde je Rona rode met You. Het is 2021. Het was ook het jaar dat wij bijvoorbeeld ook een band als deze in de studio hadden. Kafka. En wat ook zo heel fijn is, is dat ze later een uh, album hebben uitgebracht... waar onder andere dit nummer ook op uh, te vinden is. Into the Sunlight, wat wij hier ook in het non-stop systeem hebben neergezet... omdat het gewoon een lekker zomers nummer was. Stains in the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders, mine time. Boasters and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self destructive tendency. geschreven heeft aan zijn vader, tenminste een soortement van brief. Uh, Sincerely Jacob van uh, Jacob die Edward, een van de mensen die als eerste uh, hier in 2021 aftrapte als het ging om de live optredens. En waarschijnlijk zal dat uh, wel weer in 2022 er weer op uitdraaien dat hij, Jacob die Edward, misschien wel weer de eerste zal gaan zijn. Want... Uh, ...zoals het er nu eruit ziet... Uh, uh, ...zal het uh, pas uh, ergens halverwege januari weer gaan worden... ...dat uh, we iets gaan doen. Um, maar dat is eventjes voorbehoud. Daarvoor hoorde je Kafka met, uh, met het nummer Into the Sunlight... ...en dat komt van het album Out of Tune. Uh, die album uh, hebben ze een beetje gereleased... ...en hadden een release show in het Patronaat, een Patronaat Café. In oktober van uh, dit jaar hebben ze dat uh, gedaan... Uh, uh, dat, dat, uh, ja, dat hebben ze nog uh, gedaan uh, op het moment dat de anderhalve meter niet meer gold. Maar dat was, uh, binnen twee weken was dat allemaal weer afgelopen. Uh, deze dame heeft ook een EP uitgebracht. En ook zij is bij ons uh, geweest onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dan heb ik het over sterrenweldering. Zoals gezegd, ook zij brengt het materiaal uit bij Revenge Records. En dit is... De laatste single van de EP die ze doen heeft uitgebracht I'm gone One into if you understand I can't figure out if it's all in my head With silence, though I thought it'd be an open door. But guess I misbelieved. But no, at least I acted on what I believed in. Now I will be healing. But no, well this time it's not gonna.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 Deze komt uit Noord-Holland. Brian Richards met het nummer 123 Love. En uh, hij uh, meldde zich. Ja, en dan moet je het op een gegeven moment ook eventjes gaan zitten checken. Van, is dit nou wel uh, wat we graag willen horen? En het, is, uh, het neigt weer een beetje in de, in de richting van de hiphop. Maar dan weer Engelstalig. Dus dat uh, is altijd wel fijn als je dat dan ook uh, hebt. Uh, daarvoor hoorde hier Sterre Welding, die komt uit Alkmaar. Uh, dus het alk Dus dat is allemaal hier uh, uit uh, deze provincie. Zelfde geldt ook voor deze dame, uh, dat vond ik ook wel heel erg uh, grappig. En die komt weer uit Den Helder, dus de plaats van Danny van Tegelen: lotte schuiling en bad vibes, Black Rose, stone Paper. Sad we've made. That you don't need me, baby That's why you went the way be mad, I can't believe in, that I'm still drawn to you, you're a thousand miles away Horen. En ze heten de Polyframes. En My Life is Melodramatic. Daarvoor hoorde je Lotte Schuiling met Bad Vibes. Um, het, uh, ja, we zijn dan bijna aan het eind van uh, dit uh, eerste uur uh, gekomen. Uh, we hebben er nog eentje. Die is van een van de, de leden van de Polyframes. Want die kan ook uh, best nog uh, aardig potje zingen. En dat is Megan Fleur. Die maakt zelf onderdeel uit uh, van die band. Uh, maar zelf heeft ze ook nog iets uitgebracht. En dat nummer dat heet Dancing Dandelions. Nu allemaal fijne dagen en een voor.